Wond aan haar nek en gezicht. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en was toen aanspreekbaar. Er wordt al uren gewacht op een toespraak van de Iraanse leider Ayatollah Khamenei, maar hij is nog steeds niet op tv verschenen. Het voeten geruchten dat hij om het leven is gekomen bij een bombardement op zijn verblijf. Het is sowieso onduidelijk of de toespraak live zou zijn of uren eerder is opgenomen. Bij de aanval op Iran werd een paar uur geleden ook een school geraakt en het dodental blijft maar oplopen. Er zijn nu zeker 63 doden en bijna 100 gewonden geteld. Het zouden allemaal meisjes zijn. Er zouden ook nog slachtoffers onder het tuin liggen. Hulpverleners proberen ze te bevrijden. En het is een Nederlands feestje geworden... bij de openingsklassieker van het wielerseizoen in België. Omlopend Nieuwsblad. Demi Vollering heeft de vrouwkoers gewonnen. Eerder was Mathieu van der Poel de snelste bij de mannen. En in de Eredivisie is Heerenveen-Sparta geëindigd in 2-1. Het weer van weer online. Vanavond nog een paar buien, maar vannacht is het bijna overal droog. Morgen een tijdje zonnig, later meer wolken en regen... en het wordt 10 tot 14 graden. En tot zover het amb nieuws Michiel, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen, daar 10 minuten vertraging. Ook nog een paar flitsers gemeld op de A7. Drachten richting Heerenveen, ter hoogte van Terwispel bij 155,6. Ook nog op de A12 Zoetermeer richting Gouda, ter hoogte van Zevenhuizen bij 19,5. En als laatste op de A27 Hilversum richting Almere, ter hoogte van Blarikum bij 107,7. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers. Joe. Hoor je Pommeline Thijs? App dan naar de Q-app om haar live te zien. En dat horen gaat niet lang duren. Eerst Ed Sheeran voor je. Q, Q music. Q music. Q light. but your no but look at you tonight, the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky, set fire, to your body while you're pushing on me, don't you win the party, I can do this all week, we'll be dancing till the morning, or oh, the baby won't sleep, a jamma, jamma, jamma kiss it, daddy, body.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 Chumma chumma chumma kiss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 Somieu en Morning op Q Music. Kom en Joe. Tom en Joe. Een hele goede avond op je zaterdagavond. Zeven minuten over zeven om precies te zijn. Gezellig dat je Q luistert. Al weet ik dat er ook heel veel mensen luisteren met een reden. Ja. Dit weekend hebben wij echt hele vette actie opgetuigd hier bij Q. Je maakt namelijk kans om bij de grootste Belgische popster van het moment te zijn. Cluzo? Nee, Boomer. Pommelie Thijs. Cluzo, wie is Cluzo? Ja, precies. Later dit jaar uh, staat zijn de Ziggo 7 november om precies te zijn. Ja, En Gisteravond maakte je ook al kans. Hebben wij ook al hè, die prijs weggegeven? Ja. Luister, Kira hebben we toen blij gemaakt. Ja, we was al een beetje een slechte start vanuit jou, Joe. Jij hebt namelijk die prijs wel weggegeven... Uit naam van een ander radiostation. Luister maar even mee. Kira, goedenavond. Tom en Joe, 3FM. hi hi ik ben Kira. hi ah, Je zit op de Q Music niet 3FM. Uh, ik like 3FM? Ja, maakt niet uit. Maak er geen Fff. ding van. Uh, Kira. Ja? Jij gaat naar Pommelien Ja! Yeah! Yeah! Yes! Voor de duidelijkheid, je luistert Q Music. <laughs> nieuwe ronde <laughs> nieuwe kansen moet ik zeggen. Het is heel simpel. Als je Pommelien hoort, dan moet je gelijk de Q Music app openen... en Pommelien Thijs appen. En bij ons, hier, Tom en Joe, is het extra leuk... Dan begint het spannendste gedeelte. Je neemt het namelijk op tegen een andere Pommelien Thijs-fan... in ons spel Ticket Battle. Echt heel simpel. Je hoort een track en dan is de vraag... is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je ervoor hoorde. Dus stel, je hoort haar zo bijvoorbeeld binnen nu en... 10 seconden. Stuur dan Pommelien Thijs in de Q-app. En speel mee. Tom, Joe, op je radio. ready, let's go. Staat voor je klaar. vandaag, maar het hele jaar. Hij draagt een petje, dat is Joe. Die los, Tom, zo. Beste vrienden hier op Q, Tom en Joe. Pommelien is met dubbel M trouwens. Nou, als het één M is, mag je ook meedoen. Oh. Maar wij niet uit. Er wordt wel een spellingscontrole overheen. Oké. Okay. Pommelien Thijs dus, appen. Stel, je hoort er nu, volgens mij, met Mo. Zijn je beste vrienden hier op Q, Tom en Joe. Ik zit vast in het midden. In het midden van de nacht. Oh, ik zit vast. Hoe oh, gaat Ik zo'n hetzelfde God, het om, na tijd weer weer je stem te horen. Denk aan wat het ooit kon. See? For Jack uh, and My World op Q Music. En daarvoor ja, Pommelien Thijs. Tom Joes. Ticket Battle. Ticket Battle. En hoor je Pommelin Thijs dit weekend voorbij komen op Q Music. Dan moet je als de wie er weer gaat appen in de Q app. App dan Pommelien Thijs. En dan uh, maak je kans om erbij te zijn bij Pommelien. En uh, ja, in de avondshow. In het weekend doen we het altijd door middel van de ticket battle. Ja, klein beetje anders. Het wordt alleen maar leuker. Het wordt alleen maar spannender. We hebben twee mensen uh, uit het systeem getrokken die geappt hebben, Pommelien-Thijs. De eerste is de Steven. Goedenavond. Goedenavond. Hey, Steven, uh, heb je Pommelien al wel eens live gezien? Ik heb nog niet live gezien, nee. Sorry, wat zeg je? Je hebt nog nooit live gezien? Nee, nog nooit. Oh, Oké. Okay. Is, is, is erg jammer, maar dit zou zomaar dan het moment kunnen zijn. Jij speelt voor ja, een belangrijk moment. Weg. Ja, zeker, zeker weten. En je speelt tegen Jessica, dat is eigenlijk jouw tegenpol. Want Jessica, jij hebt Pommelien uh, gisteren nog live gezien. Ja, dat klopt. In de AFAS, hoe was dat? In de AFAS, ja, supervaat. Dat was zo goed dat je denkt, ik wil ook gewoon bij dat concert in de Ziggo Dome zijn. Ja, sowieso. Helemaal Pommelien verslaafd. Uh, daarvoor moet, ja, uh, moet wel bepaald worden wie die tickets gaat winnen. Dat doen we door middel van de ticketbattle. Geen paniek. Jody gaat alles uitleggen. Het is simpel, jongens. Het is simpel. Je hoort straks een liedje en dan is de vraag: is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Je speelt tegen de andere kandidaat. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. De eerste die het fout heeft, ja, licht eruit, betekent dat de ander automatisch wint. Bij ons begint altijd de oudste. En Steven, jij bent geboren in 2002. Jessica, jij bent geboren in 1992. Dat betekent dat jij de oudste bent. Jij gaat beginnen. En Jessica, 1992, is meteen in jouw startjaar, dus onthoud dat jaar goed. Alright. Oké. Okay. Jessica, ben je er klaar voor? Eh, uh, ja, cool. het. <laughs> daar gaan we. <middels> ja, Jessica, is dit eerder of later uitgekomen dan 1992? Ja, later. En dat is hartstikke goed. Katy Perry met Roar uit 2013. Alright, dan gaan we door naar Steven. Steven, 2013, onthoud dat jaar, daar ga je. Yes. Hey! Ja, hij was kort. Steven, is dit eerder of later uitgekomen dan 2013? Ik denk later. En dat denk jij goed. Camille Cabello, yes. Havana uit 2017. Gaat de bal weer naar Jessica. Watch me dance, dance the night away. Ja, Jessica, is dit eerder of later uitgekomen dan 2017? En uh, later. En later is goed. Dua Lipa, Dance the Night Away uit 2023. Steven, jouw beurt weer. Ja, Steven, eerder of later uitgekomen dan 2023. En dat zeg jij. Goed, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling uit 2016. Jessica, deze is voor jou eerder of later dan 2016. Later. En dat is goed, Maan en Goldband, Stiekem uit 2022. Ja, Steven, zeg het maar. Is het eerder of later uitgekomen dan 2022? Ik denk eerder. En dat denk jij goed. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, uit 2019. Die gaan hartstikke goed, zeg. Ja, Jessica, hoe los zou jij hopen? Is het eerder of later uitgekomen dan 2019? Uh, ik denk later. Jij denkt later... Dat denk jij yeah. fout. Oh. Yeah. <laughs> oh. <hijen> ik hoor al heel veel geschreeuw bij Steven. <hijen> Steven, je gaat naar yeah. Pommelien! Hoi, oi, oi. Maar ik vind het ook mooi. Ik vind het ook mooi. Jessica, je hebt Pommelien al gezien. Steven nog nooit. Dus jullie staan straks gewoon 1-1. Jullie ja. hebben allebei een keer ermee gemaakt. Zo is het ook. Yes. Uh, Steven, hartelijk gefeliciteerd, man. Dank je wel. Hoe blij ben je? Ja, extreem blij. Hoor je ik hoor het, ja. Ja, nee, ik hoor het zeker. Ik hoor het zeker. Feliciteerd man, veel plezier bij, uh, bij Pommelin. Zit je nu te luisteren en denk je, shit, ik heb misgegrepen. Geen zorgen, het hele weekend maak je nog kans. We blijven het zeggen. Hoor je de trek van Pommelin voorbij komen, app dan gelijk. Pommelin thuis in de Q-app. En wie weet, ben je erbij, net als Steven, op 7 november in de Ziggo Dome. De Q-music, alarm schrijf. Did you know I was open for a sign My heart was avondshow Tom en Joe op Q-Music. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb naar uh, iets moeten kijken in mijn huis. Ja? Ik wilde er eigenlijk helemaal niet naar kijken. Stond je buurman weer met zijn broek omlaag? Nee, nee, was het niet. Hij <laughs> was het niet. Het was wel onder lichte druk van een man die ik niet kende. Uh, wat? Ja, en ook met lichte tegenzin. Ik heb er wel naar gekeken. En ik moest ook gaan liggen om het te zien, zal ik je vertellen. Wat is dit in weer van een gek verhaal? Vertel ik je zo. Deze is voor jou, supermoeder die race rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzie. Power to go. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid, sport vier weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Basic Fit. Als je extra goed van start wil gaan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 Een partner die dezelfde rust en dezelfde lange termijnvisie heeft. Wil jij samen met mij investeren in de liefde? Biscuits. Deten met ondernemers. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram maar 2,39. Fans van Voordeel. Aldi. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koeko? Papi, de Lulu. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members.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 Keukenkopers, opgelet! Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten tiendaagse bij keukenconcurrent! Je krijgt niet 1, niet 3, maar 5 aanmerkapparaten gratis! Kom nu naar de winkel, want op is op! Gegarandeerd de laagste, prijs van Nederland. Sportief het voorjaar in? De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de North Face zijn nu binnen bij Bataviastad. En goed nieuws, deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij Bataviastad. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl Hey! De koffiejongens! Nieuw geopend in Bataviastad. Voor! Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Hey! De koffiejongens! Beste product van het jaar. En dat proef je. Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Jantje Beton strijdt voor speelruimte in heel Nederland. En maakt buitenspelen weer leuk. Ook bij jou in de buurt. Anders verliezen we een generatie aan binnenzitten. Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl. De kippie plank die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine-moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine-moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Armin van Buren hoor je zo naar Damiano David. Talk to me. Q-Sounds better with you. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been in before. There's something so familiar, guess I'm going with you. Never gonna let me go We We're young and free, skipping stones on a summer night. No cares in the world, it was so easy. Stuck barefoot in the sand, oh, don't always know the plan. Oh. We're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When you're home is broke forgive and forget when they Made for the here and now To learn how our love makes the world go round We hear the loudest in the silence Promise I'll still be here when the world slows down Stood barefoot in the sandal Won't let go of your handle We're all just trying to make it through Better than yesterday oh. You change and I will change with you With you, with you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 Armin van Buren op K Music Tom en Joe Hele goede avond op deze zaterdagavond. Ik zei het net al even. Ik heb naar iets moeten kijken in mijn huis, wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Ik wilde er niet naar kijken, maar en ik moest ook gaan liggen om het te zien. Ik vind het een heel gek verhaal, nu al. Het is sowieso denk ik niet echt een plek waar mensen op zaterdagavond te vinden zijn. Nee, er kwam iemand uh, langs om te kijken of hij onze vloer kon isoleren. Yeah. En het viel mij al op, deze man was echt gepassioneerd over zijn vak. Oh. Dus uh, hij zegt op een gegeven moment... nou, mag ik je kruipruimte even zien? Dan kan ik gelijk zien wat er nodig is. was geen codetaal. Nee. <laughs> dus, nou goed, ik doe de trapkast open... en ik til zo'n groot luik uit de grond. Daar is de kruipruimte waar hij dan in moet om te kunnen isoleren. Ja. Hij legt een uh, handdoekje neer. Hij pakt een zaklamp. Hij pakt zijn meetapparatuur en hij gaat aan de gang. En ik hoor al, hij ligt daar en ik hoor hem gaan. Er. Oh ja, mooi. Oh, mooi. Ja, super. Oh. Goed droog hier. Oh, ja, ja, ja. Oh, hij was helemaal enthousiast over die kruipruimte. ging helemaal door het geluid. Niet <lacht> goed. Ja, het werd steeds duidelijker. Hij, hij was gewoon wild van kruipruimtes. Dat was gewoon zijn vak. Dat was zijn passie. En toen was hij klaar. Toen zegt hij tegen mij. Wil je zelf ook nog even kijken naar je kruipruimte? <lacht> wil, je even, wil je even ook op je knietjes even, even gluren? Waarop ik denk. Nou, liever niet. Oh. Ja, wat kan mij dat nou schelen? Wat kan mij de hele kruipruimte nou schelen? Maar ja, hij was zo enthousiast. Dus ja... Ik zeg, ja, leuk. Dus, maar was dat de allereerste keer dat jij in je kruipruimte ging kijken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is een soort opgroening. Dus ik krijg die zaklamp van hem. Ja. Ik, ik, ja, ik zie mezelf op mijn knieën gaan, plat op mijn buik, op die handdoek van hem. En uh, ja, ik begin te kijken. Ja, je ziet veel zand, je ziet spinnenwebben. Ja. Uh, je ziet ja. de onderkant van je huis. Klopt, joh. Ja. Klopt. ik denk, ja, hij, ja, ik kan ook niet gelijk opstaan. Nee, je, moet even, je kan niet in twee seconden het al gezien hebben. Je moet even... Ja, het begint ook een soort toneelstuk op te voeren. Dus ik zeg, oh ja, mooi. Oh, wat groot eigenlijk, hè, die kruimruimte. Oh, de, wat een ruimte. Wat een ruimte, zeg. <laughs> ja? Maar goed, ja. Uh, en toen zei ik, ja, mooi, het stond ik weer op. Maar het was wel het, ergens ook fascinerend. Ik dacht, ja, ik heb deze ruimte nog nooit gezien in mijn hele huis. En het is, het, het is wel gewoon van mij. Ja, die hebt het helemaal zelf gekocht. Die hebt het huis gekocht, dan krijg je de kruipruimte, dan krijg je gratis bij. Maar er zullen toch wel meer mensen zijn nu die luisteren. Die ook nog nooit in hun kruipruimte hebben gekeken. Zou je denken? Ja, dat, ja weet ik niet. Als jij. Ja, want hoe lang woon je al in je huis? Nou, oh, wel, vijf jaar of zo. Vijf jaar woon je daar nog nooit. En het is gewoon een ruimte in je huis. die je nog nooit ja, gezien? Nou ja, zo tenderend was het ook niet. Wat ik zeg, veel zand aan spinnenwebben. Maar... Ja, nee, het is allemaal van jou. Het is allemaal... Nou, laat even weten. In de Q-Music-app heb jij nou nog nooit je kruipruimte gezien? Laat even weten we zijn wel. Benieuwd. <laughs> we zijn benieuwd. Bijzonder onderzoek. Ja. Kruipruimtes. Laat het weten in de Q-app, jongens. Dit is Kim.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 from a to big Cause we honest somebody Santos body. En dan lag ik dan met mijn body op de grond. <laughs> te loeren naar de kruipruimte. Tom en Joe. Ja, wat een gek verhaal. Jij uh, wilt ja, ge, je vloer, moet ik zeggen. Je vloer gaan isoleren. Ja. Dus er kwam een man bij je langs om even te kijken... of jouw huis dat, dat aankan of wat in orde is. En die moest natuurlijk in de kruipruimte zijn. En, en deze isolatieman, ja, die was gewoon groot fan... Van kruipruimtes, want hij ging kijken op zijn buik. En zei: Dit is schitterend. Wow. Wil je ook even kijken? Dus jij, Tom, met je goede gedrag. Ben ook gaan kijken. Ben ook gaan kijken. En wat had jij een schitterende kruipruimte? Ja, nou, ik weet ja, niet wat ik zag. Je woont er ook al vijf jaar. En toch vreemd dat je. Ja, je woont er vijf jaar. Het is jouw huis nog nooit in die kruipruimte geweest. Dus wij waren benieuwd. Laat even weten. Ja, woon jij ook al langer in je huis? Maar heb je ook nog nooit je kruipruimte gezien? Toen was daar luisteraar Priscilla. Ik woonde nu al tien jaar. En ik heb ook nog nooit mijn kruipruimte gezien. Ik zou niet eens weten waarom. Fijne nou. uitzending. Ja, dat weet ik ook niet, Priscilla. Ja, misschien ontdek je wel dingen. Hè? Ligt er nog een schat, uh, gouden munten? Uh, Gabriella. Nee, nee. Ik denk dat ik per direct mijn huis verkoop. Want uh, ik hoef echt niet te zien hoeveel spinnenwebben. En uh, weet ik wel niet wat er onder mijn huis ligt. Alsjeblieft zeg. Het wordt al moe als je erover nadenkt, Gabriella. Ja, ik snap het ook. Nicky, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt ook nog nooit je kruipruimte gezien. Nee, dat klopt inderdaad. Maar en hoe lang woon je al in je huis? Uh, nu twee jaar. Uh, uh, toen ik de sleutel kreeg van de woning, het is een huurwoning... Ja. Uh, ging die vrouw ging de meterstanden opmeten. Uh, dus ook in die kruipruimte ging ze kijken. En ja. ik dacht, ja, daar ga ik niet wonen. Ik ga er boven wonen, natuurlijk. Zit er wat in. Ik zou toch even nieuwsgierig zijn. Je, je gaat er je gaat wonen, Waarom? je wordt een soort eigenaar... Van, van alle ruimtes in je huis. Van de bezemkast, van de schuur, weet ik veel. Ook van de kruipruimte. Uh, dat klopt, maar ik heb daar niks te zoeken. Nee, ik, dat ga, ik ga ervan uit dat het droog is. Ja. En als het niet droog is, dan, dan, dan had ik het wel gehoord. En anders hadden zij het uh, probleem moeten oplossen. Ah, dat vind, ja, vind ik ja, ook zinkel, hoor, denk ik. Nou, ik, snap je ik. Helemaal. ik snap je helemaal. Thanks <laughs> voor het bellen. Uh, Daphne, goedenavond. Goedenavond. Daphne, jij hebt, jij hebt een relatie ook met een kruipruimte-fan, heb ik begrepen. <laughs> ja, klopt. Mijn man is helemaal enthousiast van onze huidige kruipruimte. Oh. Oké, okay, uh, okay, vertel even. Uh, hoe lang hebben jullie het huis en waarom is hij zo'n fan? Uh, nou, we hebben in december hebben we het huis gekocht. Oh, en uh, wonen er nu ook sinds december. Maar uh, wij komen vanuit Noord-Holland. Nou, daar was de kruipruimte heel uh, ondiep en heel nat. En nu hebben we blijkbaar een hele diepe, hele droge kruipruimte. Okay, dus dit, die is ja. helemaal enthousiast. Maar dat, dat, ik hoor al, dat heb jij begrepen van je vriend. Je hebt, heb je zelf nog ja. niet gekeken? Nee, klopt. Ik hoef daar ook niet te komen. Maar, maar ik zou dus, als, als, als mijn partner zo enthousiast is over de kruipruimte... Ik zou toch even werpen. Ik zou toch wel benieuwd zijn... waar wordt deze man zo blij van? Ja, dat kan hij me heel goed vertellen... maar hij is helemaal in zijn nopjes als hij kabeltjes moet trekken... of iets anders moet doen, Daro. die nou... hij is helemaal gelukkig. Ik moet wel zeggen, Daphne... Even, eventjes, uh, toch ook een mannelijk perspectief... je kan makkelijk punten scoren als je zegt, schat... zullen we van... ik bedoel, het is zaterdagavond, het is ook een spannende activiteit... ja, zullen we s avond, vanavond even de kruipruimte in? Nou, ik denk dat we die voor vanavond even laten, maar misschien een andere keer. Misschien heeft er wel een manke van gemaakt. Haha, ja. Dan dat lekker zijn ding. Doei! Doe. Oh, no you're not Be the one op Q-Music, Tom en Joe hier, weekendavondshow. Aan de telefoon hebben we luisteraar Inge, goedenavond. Goedenavond. En Inge die, die heeft een probleem en die wil graag dat we dat met z'n allen oplossen, iedereen die <laughs> luistert. Inge, vertel even kort in één zin, wat is jouw probleem? Uh, het uitgaansgedrag van mijn uh, lieve dochter. Dat is het probleem? Ja, dat ja. is ons uh, grote probleem. Ik, ik, gaat ze niet uit? Is dat een probleem dat je zegt, we gaan er juist uit of is het te veel? Uh, iets te veel? Iets te veel. Oh, nou, Inge, we gaan het oplossen. Helemaal goed. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fintastic Groene Aanslagreiniger. Nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt.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 Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag. Mondverfrissing van onder andere Smint en Sportlife... nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Je hebt sale, je hebt super sale... en je hebt de Simpel super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.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 Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal, smaak lekker, voelt goed. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Iglo-maaltijden, 1 plus 1 gratis. En alle anderhalve liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar.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 Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg twee gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Voor mensen met een lichamelijke beperking is stemmen op 18 maart niet vanzelfsprekend. De reden? Een ongelijke stoep of het ontbreken van een aangepaste parkeerplek of toilet. Daarom bieden de Zonnebloem en Dixie een mobiel aangepast toilet aan... om stemlokalen toegankelijk te maken. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl slash stemmen. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-vogel nachtrust met citroenmelissen... helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Het is nu al zomerseel bij Toei.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 Kom tot rust in de termen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Termen Beredonk. Pap, mogen alle vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezelinternet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe...